I'm gonna take you I've got no time for to Don't me with Let me tell you something. I've got no time for hesitating. Uit het land van de springende kangerus. Tegenwoordig voornamelijk omringd door springende fans. Sonny Fordera staat overal op te treden. Vanavond in San Diego. Dus uh, waarschijnlijk blijft hij niet te lang hangen vandaag. En je hoort hem nu een uur lang in de Slammix marathon. Onderweg naar je weekend is dit Sonny Fordera bij Slam. I can see that I got a reason I think I'm going insane 1500 mensen de bladen op hun voeten hebben, hebben zitten. Wat is er gestreden gisteren tijdens spin for life Niels zegt ook al in, hey Hulke, wat een heerlijke set gisteren en uh, ik heb moeite met lopen vandaag. Wel echt genoten van die 6 uur gisteren. Ah, het was uh, de tofste spinningmarathon ter wereld gisteren. Zes uur lang strijden en uh, ruim 400.000 euro opgehaald... voor baanbrekend kankeronderzoek. Dankjewel als je erbij was. Dankjewel als je gedoneerd hebt. Dankjewel als je hebt uh, geluisterd. Uh, spin for life was een succes en uh, nagenieten gaan we ook uh, zeker nog doen hier uh, bij Slam. Dit is de Slam X Marathon. We gaan gewoon uh, vol gas... na een uh, succesvolle editie van spin for life richting het weekend... met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix... Sorry voor de raam tot <muchas> elf uur in de mix.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 Day. Hier bij Slam in de Slam X-Marathon onderweg naar je weekend. Ik hoorde laatst dat uh, festivals het moeilijk hebben om uh, uit te verkopen, kosten te lopen op. Maar als je dan ziet wat er uh, allemaal georganiseerd wordt, zo uh, richting Pasen en op deze Goede Vrijdag, dan is er nog een hoop te beleven hoor. Onder andere, Digital uh, vandaag, vanavond, Audio Obscura, Boogie House in uh, Amsterdam. En uh, Lisanne, die stuurt in de slam heb. Hé Hulke, wij gaan vanavond naar de ABBA-tribute... in de Bonte Wever in Assen. Hé, hey, als dat niet gezellig klinkt... En dit is uh, elke vrijdag een festival op je radio. De Slammix-marathon. Sorry voor neren, draait MK. Never let you go. De fenomeen Christa Sieg. Dit was Breeder van Christusie en de edit was van Ant Jack. Je luistert naar de Slam marathon Goed je erbij bent, Hilke hier bij je met een power line up We gaan door tot zes uur morgenochtend. Met de grootste namen hier in de but. Later nog, onder andere Rehab. We hebben Rascal, Joe Corey, Alok, Nicky Romero... en de man die in één dag de Ziggo Dome heeft uitgekocht. Stond daar afgelopen januari... Frankie Rizzardo. De volledige line-up check je ook op slam.nl. Nu nog acht minuten bij ons in de mix. Sonny Vodera. Draai nu Jordan Peak. Dit is Peak Time bij Slam. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time It's time for me to pump up the vial It's time for me to pump up the volume. See? Misschien dat je nog een uh, festivalletje in de planning hebt. Zorg dan wel dat je een uh, goede trui meeneemt. Uh, de lente is begonnen, maar het is nog niet zo warm. We hebben hier even zwaar geschud uit uh, Brazilië ingezet. Uh, in waar het op dit moment 28 graden is, dat doen ze toch beter. Uh, zometeen hier, Braziliaanse beat van Vintage Culture. Je hoort uh, Vintage Culture zometeen vanaf 11 uur in de Slammix marathon... Sorry voor Dera, draait nog één track voor je. En wat voor een Maupiep. Dit is nek bij slam.